Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De maximumsnelheid in dorpen en steden zou bijna overal omlaag moeten naar 30 km per uur. Dat zeggen vervoers- en transportbedrijven in het AD. Ze vinden dat het nu onoverzichtelijk is en dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Onze binnensteden zijn ooit ingericht op paarden en voetgangers, niet op autoverkeer, zegt de voorzitter van de vervoersbranche. We moeten flink aan de bak om alle spoordijken in ons land toekomstproef te krijgen. ProRail heeft een groot onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat het ongeveer 50-50 is, de helft is er klaar voor, de andere helft niet... Maar, benadrukt ProRail, er is geen gevaar. We rijden uh, veilig of we rijden niet. Of we, of we passen het treinverkeer aan. Kijk naar hoe we dat uh, helaas hebben moeten doen in Zeeland bijvoorbeeld. En ook tussen Delft en Schiedam rijden we nu uh, langzamer dan dat we zouden willen. Um, omdat het spoor het anders niet, uh, niet aan kan. Um, maar het is veilig en anders rijden we niet. Het probleem zit er maar vooral in dat treinen in de toekomst mogelijk langer en dus zwaarder worden. De dijken zijn daar dus niet klaar voor. De VN-klimaattop in Dubai gaat de laatste fase in. Officieel eindigt de top morgen en moeten er nieuwe afspraken zijn gemaakt om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. In Dubai is ook minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Ja, dus Het is echt wel spannend of we tot een goede tekst kunnen komen op onder andere klimaatadaptatie en op fossiele brandstoffen. Maar het is ook belangrijk dat ook buiten de EU grote uitstoters zoals de VS, China, Saudi-Arabië ook echt meer doen om klimaatverandering te stoppen en een uitstoot terug te dringen. De onderhandelingen gaan na dinsdag nog verder om de details uit te werken. En aan het rijtje, foutje bedankt, kan Wouter Kolmees, de directeur van de NS, worden toegevoegd. Tegeltjes op het stationsplein van Amersfoort Centraal moeten rokers er sinds begin dit jaar aan herinneren dat het plein rookvrij is. Maar je raadt het misschien al uitgerekend, de NS-baas werd gistermiddag op de gevoelige plaat vastgelegd met een peukie. Hij bood al snel zijn excuses aan en het is voor hem nu een extra reden om in het nieuwe jaar voor een serieuze stoppoging te gaan.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 Ja, ho ho hoeveel ja, jaar is dat onderhand dan niet? Nou, al een tijdje hoor. Ja, eerst kwam die, die Peter Trom kwam altijd hier. Uh, nou, uh, Hebben hier een beetje ons eruit geblond? Nee, nee, nog steeds? Nee, nee nog, steeds, ja, nog steeds. Maar die was uh, verhinderd vandaag. Dus ah, wij okay. mogen zijn honneurs waarnemen. Ja. Ik heb geruild met hem. Heb je gebeld? Nee, geruild. Oh, geruild. Hij, hij belde mij. Uh, uh, of we konden ruilen. Ik vandaag, hij volgende week. Dus volgende week is Peter Tromp er weer gewoon. En... Nou ja, het is altijd een heel, uh, heel uh, spektakel. De aandacht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 Uh, broodje Dunner, bij Just Dunner. R. En als laatste... Yes. Yeah. Staat hier een prijswinnaar, staat hier al te juist? Echt <laughs> ja, waar? Ja, had je maar moeten luisteren. José Kuijter. Dan heb je een goodiebag van het Zandvoorts Museum gewonnen. Kijk. Ja. kijk nou, dat kijk, is <laughs> toch niet te geloven. Nou ja... Je, je... <laughs>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 Alleen, alleen hoofdprijzen. De, de sluitingsactie is 29 december. Oké, okay, dat staat duidelijk. Dus op 29 december worden de loodjes niet meer opgehaald en niet meer. Uh, ook niet uitgedeeld en net, dan is het ook af. Nee, maar ja. dan de week daarna, de 7e, dan komen zes, jullie gezellig hier, de 6e. Nee, dat komen we bij oh, dat is ook dit goed. jaar. Ja. Ja. Ja. En ja. daar worden de hoofdprijzen uitgedaan. Ja, prima. Ja. Nou, we gaan het horen en we gaan het zien. Oh, het wordt ook gepubliceerd, toch? Of niet? In, de In de krant staat de krant. het ook ja, nog. Ja, ja. Ook nog, nou, dus dubbel op. Het is dubbel. Als je het nou niet weet. Ja, het is toch niet te geloven. Hey, ontzettend bedankt. Nog veel plezier met uh, de loterij. Dank je wel. Het wordt steeds meer en groter. Hè, want er worden steeds meer inkopen gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe groot de laatste vaderzak wordt. Ja, nou het zijn duizenden loten. hoor. Nee, ja, echt, ja, ja. echt heel Tien veel. Tienduizend. Ja, we hebben er nu tienduizend. En vaak we. moeten we nog bij uh, drukken. Ja. Dus, okay. dus het is uh, ja. echt wel veel. Nou, veel plezier. Nou, en tot hartstikke de week. leuk. Dank je wel. over 14 hey, dan. dagen. Cool, dan ben ja. ik er weer. Volgende week zijn bij de Peters. Oké. Okay.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 I am, I cry I am, should I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 Dan moet je echt op die manier gaan denken. En dat is, dat is niet handig. En ook dat zagen wij weer in de cijfers terug. En in de, het aantal vragen wat we kregen. Er oh, kwamen zo ontzettend veel vragen van mensen. bijvoorbeeld Waar kan ik nou dat informatieve boek vinden? Dus we zijn eigenlijk weer terug naar het oude bibliotheeksysteem. En dat is CISO. En dat is op nummer.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 Cantoro, yes. Fred die, uh, die knikt, Fred Kuiters, José Kuiters, en twee koorleden. Welkom. Drie, Drie? vier, vier koorleden. Ja, ja, eigenlijk vijf. E e e e e e er, is, er is ook nog een gitarist hier. <laughs> <laughs> Jorge Martinez Calang, welkom. Gracias, buenos Sanford. Er is al uh, ingezongen. maar we willen toch nog uh, uh, beginnen met één lied. Kan dat? Ja, natuurlijk. We gaan door. I I... One, two, one, one, two, one, Oye, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, para two, Oye, compa, one, two, one, two, one, two, y two, one, two, one, para one, de alto zeto voy para Macané, Llego a y voy para Mayaní. De alto zeto voy para Macané, Llego a y voy con Chan Chan. Cuando Juanita en Chan Chan, En el mar Sergio en la arena, como sacudía el nivel, a Chan Chan le daba fe. De alto zeto voy para Macané, Llego a cueto voy para Mayaní. Hoy hoy -a -a applaus, applaus. <laughs> uh... <laughs> Jorgen, het, uh, het openingslied. Um, dit is niet van het kerstconcert, hè? Nee. Ja, ja, toch hoort bij de, bij de totaal van de kerstconcert. Het kerstconcert is een grote samen van mooie compositie. Zo, zo kan je ook een beetje zien. Waar af en toe gaan we naar de traditie van de kerk, echte kerken, spirituele liedjes over God of spiritualiteit. Maar natuurlijk, daar hoort bij de vrolijke kant. En Chan Chan bijvoorbeeld. En uh, Cancion Con Todos. Of. Uh, dulce Ja. Yeah, yeah. Quiero un sombrero. Quiero un sombrero, ja. Yeah, yeah, yeah, sí, sí. hey, uh, het is, eerste kerstconcert is morgen al, 10 december. Uh, in de krocht. Ja, ja klopt. Ja, ja de, de, we hebben nog steeds de krocht. <laughs> Zolang die gebruikt kan worden, dan uh, maak jullie daar uh, dan een gebruik van. Het is ook altijd heel gezellig. Uh, hoeveel mensen kunnen erin? Nou, nou, ongeveer met? 200 zouden erin kunnen. Dus je hebt nog twee kaartjes voor de verkoop? Ja, ja er zijn nog kaarten beschikbaar. Dus ik zou zeggen mensen, pak je kans en haal even kaarten. Bij de Bruna kan uur en anders uh, gewoon naar binnen lopen. Op de Gewoon lekker komen. Morgen. Ja, het ja. kan gepint worden. Oh, dat is mooi. Dat kan zelfs gepint worden. Ja. Nou, dat is de, de, de moderne tijd gaat ja. gewoon door. Hey, Al um, zaal open. Ja. Hoe laat gaat de zaal open? Hey, Half drie. Half drie gaat de zaal open. Kaartjes zijn nog te krijgen aan de, uh, de zaal. Dus kom er gezellig heen. Um, daarna ga je naar Haarlem. Ja, over twee weken, toch? Ja. ja. Dus dat, dat, 21. 21 20, dus op dus een donderdagavond. Is het hetzelfde concert? Ik doe bijna zes hebben, maar <laughs> ik doe het van niet te zeggen. Nee, nee. Nou, Maar weet je wel, ik, zeg, ik denk... Het concept is blijven hetzelfde, maar we proberen altijd mensen te verrassen met nieuwe inzichten, nieuwe noemers en af en toe veranderen ter plekke om te zorgen dat meer hoe noem je dat, interactiever blijven, ook tot het publiek, dat mensen mee kunnen meezingen.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 hoe onze programma dan passen met niet zo moeilijke. En dat is de, de grote winst van deze concept, zeg concert. Maar. Dus en kopmuzikanten die ook heel snel kunnen improviseren. Absolute. Je kijkt ze aan en je gaat gewoon die kant op. Improvisator, ja. muziek lezen en, en, ook en zijn ze echt betrokken. Hey. Dat is heel belangrijk, want ja. je ziet dat meteen de chemiek tussen leden en muzikanten is zo een familie geworden. Dat vind ik heel mooi te zien. Dat, dat geldt eigenlijk ook voor de koorleden die dan ook verrast worden met een variant die... Ja, Fred, uh, dacht. Fred, Fred je, je, hebt, je hebt een programma in je hoofd. En wij, wij passen <laughs> ons gewoon aan. Uh, mate, wij, zijn dat dat gewend. Ja. wij zijn dat gewend. Ja. Maar sta je er nooit eens een keer te kijken, Fred, van uh, wat gebeurt er nu? Ja, dat is heel normaal. Regelmatig. Dat gebeurt regelmatig. Dus wij, wij blijven kijken naar, uh, naar Ford, de dirigent. En die geeft op de een of andere manier wel aan wat hij dan gaat veranderen. En dat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 En ik vind het crucieel met mensen, vooral met onze doelgroepen van zangers. Dat ze continu, ze zijn een beetje zien. Wat gaat nu gebeuren? En dan, dan blijven we gezond. En dan blijven we heel, hoe noem je dat, actief. Hè? Dus een nieuwe compositie sowieso. Zoals we behalen straks voor jullie, autoren. We ja, ja. hebben veel, veel waanzinnige mooie dingen daar. Niet alleen voor ons, maar ook voor ons publiek.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 Nou, Twee uur. normaal 90 Allemaal. minuten, 90, minuten, 90, minuten, 90, minuten, 90 minuten en wordt een pauze pa, ja. tussen. 90 minuten met een totale pausa. show met een pauze tussen. Ja, dus dat ja. betekent... Als we beginnen om, om drie uur, dan zijn wij rond vijf uur klaar. Ja, een mooie tijd. En als de mensen beginnen te... Eh, otra, otra, otra. En ik... Nou ja, ik, ik ga niet vervelend doen. dat doe ik nog misschien nog eentje. Eén liedje ernaast. Of, ja, of, ja, ja, of, of misschien... In of, de bar zingen we nog? Ja, dat dan we kan nog even. Even in. gezellig. Het concert begint om drie uur. Morgen in de krocht. Het wordt... de microfoon Hij zegt: Het concert begint om drie uur. Uh, morgen in de krocht.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 Oh, Piano? Ik doe het mee ook morgen. Oh, je doet het morgen mee, ja, ja. Piano of keyboard. Hij speelt dan. van alles. Um, ik wens jullie heel veel plezier uh, zondag en de 21ste in Haarlem in de Sevensumkerk. Daar kan je ook nog naartoe als je morgen geen tijd hebt. Uh, er hangen overal posters van uh, jullie koor. Maar uh, als afsluiter wil ik toch nog wat horen. En uh, een mooi lied. Ja. Ja.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 I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna, I wanna wish you, you a Merry Christmas from Bella. my God. Dank voor dit mooie lied en uh, veel plezier morgen nogmaals, we gaan uh, praten met uh, Hans Pokman, want die uh, is uh, ook voor de krant, maar ook een beetje voor, uh, voor hier, bij de raadsvergadering geweest en dat is natuurlijk een en ander uh, gebeurd. Hans, pak een microfoon. Ja, ik moet uh, even zoeken. Maar, uh...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 Dus hij gaat onze uh, gemeenteraad verlaten. Nou, okay. Normaal gesproken de nummer drie op de PVV-lijst. Ze hebben twee zetels. Uh, zou erin moeten komen, dat is Henk van der Linden. Uh, ja, het is niet bekend of hij dat doet. En als vierde staat Jan van der Oever. Dus uh, ik denk dat we uh, eind januari wel horen wie daar... Uh, uh,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 Uh, en hij moet ook niet omhoog komen als je er niet overheen leidt, nee, nee. Dat, dat is ook lastig. Dat is ook al gebeurd hier. Ja, dat is ongetwijfeld. ongetwijfeld, ja, dat gebeurde inderdaad geloof ik, elke, elke, elke dag. Uh. Maar, maar goed, goed dat geval... is dus eigenlijk een plan, uh, wat al heel lang uh, ligt. Ja, dat klopt. En wat, ja, wat waren ja. de meningen daarover? Ja. Nou ja, kijk, uh, de mening, iedereen was voor uh, uh, die palen, omdat natuurlijk die, die fysieke afsluiting met die hekken is eigenlijk geen gezicht nee. ook. Hè? Ik bedoel. Uh, nou ja, goed, maar het is wel een investering van 250.000 euro om die palen er neer te zetten. Dan komt er eentje dus bij het begin van de Halterstraat, van over het Rijtersplein, en eentje in de Pakveldstraat. Euh, zeg maar de, die straat die. Ja, de, de, de, de bij -straat die ja, bij de ijzerhandel. Tenminste iets verder dan. En ja, uh, uh, dan kost het ook nog 48.500 euro per jaar om het onderhouden en um, andere ondersteuning en weet ik het allemaal. Dus ja, je moet het over 10 jaar zien en dan valt het op zich helemaal mee. Nou goed, de, de, de, gebeurt er gebeurt nog wat de, aan het eind van de Haldenstraat? Of, of, nou ja, dus dat mag, mag je sowieso he? niet, ja, nee. uh, niet in rijden. Dus uh, dat is wel handig. Nou, wat, wat verder nog te sprake kwam, is uh, de bebouwing op de, uh, het gebied van de uh, Manege Rukert. Hè. Dat, uh, er waren wat insprekers die aan de profes, professor Semelstraat wonen. Paul Vleeshouders uh, heeft ingesproken. Nou, hij vindt dat het daar eigenlijk een recreatieterrein moet blijven. Maar ja, goed, er zijn zo weinig plekken in de die bebouwd kunnen worden. Dus, ja, ik, het, het plan was sowieso uh, woningen te bouwen op meneer Rukert. Ja, klopt. Nou, wat ik begrepen heb, is ja. dat men het door wil trekken ja, tot ja. over uh, de scouting. Ja, klopt. Ja. Nou, in ieder geval de scouting erbij. En later, dat zijn ook nog plannen, om het, het hele duinterrein richting Keesomstraat... zeg maar.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 in principe is de vergunning uh, uh, rond? In principe was, zou, de, ja, de, de, de, de bestemmingsplan moet veranderd worden okay. daar. En uh, daarom is, komt de gemeenteraad ook uh, om de hoek kijken, zeg maar. En, uh, ja, het, het kan nog even duren voordat daar uh, uiteindelijk een beslissing over wordt genomen. Ja, maar maar uh, wat wethouder Hendrik ook zei, elk huis dat gebouwd kan worden in Zandvoort, is er één natuurlijk. Hè? Ja, dat is waar. Want ze moeten natuurlijk aan die 700 komen over uh, een jaar of vijf, zes.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 Maar daar gaan we het binnenkort uh, verder over hebben met uh, Jan Jaap de Kloet, onze wethouder. Uh, die, komt hier, die komt dat hier Die komt uit. het hier uh, vertellen. En uh, ja, anders is het te lezen in de Zomerische krant, zullen we maar zeggen. Dus het was een uh, drukke week voor de gemeenteraadsleden. En, ja. um, ik hoop dus uh, dat ze een beetje uitgerust zijn nu. Nou ja, ja ze hebben vijf de tijd voor, uh, ja. voor hun raadsvergadering. Absoluut. En, uh, Absoluut. Er zijn natuurlijk altijd een, een aantal hamerstukken en bespreekstukken. Ja. Dus dat, uh, dat, ja. dat komt allemaal wel goed. Nee, klopt. Ik, uh, ik ben benieuwd naar de, uh, de Ik heb trouwens kan... een heel stuk op de televisie zitten kijken. Dat was ook wel leuk. Oh, dat is wel leuk, ja. ja, ja gewoon via leuk. ZFM Live. Kanaal 40 of zo is dat. Zeker ook Kanaal 40. Dat best dat je... En, uh, hier een, stukje met muziek, een stukje muziek. Uh, misschien, dat, uh, dat, uh, ja, misschien willen ze nog een stukje op, spelen, maar uh, dat moet je dan even vragen. Nee, maar goed, het is inderdaad te volgen op ZFM... Of ook Kanaal 40 is leuk. Ja, ja. Nee, de, de, tot zover even de politieke uh, ontwikkelingen in Zandvoort, zeggen. Maar. Nou, We gaan, uh, ja, we gaan weer, we gaan weer zingen, verbouwen. Ik. Dus uh, <laughs> we gaan het uh, bijna uit. Uh, het programma is bijna klaar. Uh, goed programma. Ja, ries ontzettend bedankt voor, ja, voor je inbreng. Nog even lekker zingen. En wordt er wordt even lekker gezongen. Ja, Hij moet eerst moet hij, ja, hij moet alles weer uitpakken. Pim, ik, ik weet niet wat je allemaal teweeg brengt hier, hoor. Maar, <laughs> Hij moet, hij moet van alles weer uitpakken. <laughs> hij, hij, hij was al bijna thuis. Ja, ja, ja. Nou, daar gaat hij weer. Ja, ja. Op verzoek van Pim. Hoeveel minuten hebben we? 6-7? We hebben 6-7 minuten. Oké. Nog tijd. Pim houdt de tijd op mij. Ja, ja, ja.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 Quiero un sombrero. de una bandera. Quiero una un son para bailar. Quiero un sombrero de guano y una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Cuando voy llego el carnaval se acaban la todas las perras y, y yo, yo me voy a bailar sobre todo con mi morena. Quiero un sombrero de guano y una bandera. Vamos a un fuck, y una guayabera, y un son para bailar. Yeah. strellas en ik ik een bandera ik guayabera que nooit gaat dansen. Ik wil een sombrero, een guayabana, ik wil een guayabera. Dingen Vamos a pensar en buenas noches Jindere gumala jindere gumala jindere gumala oye jindere gumala buenas noches buenas noches jindere gumala buenas noches como estas te jindere jindere gumala Buenas noches, buenas noches. je Como Pim houdt de muziek wel gaande. Hoppakee, de laatste. Otra más, otra más. Otra más, Sanford. Vámonos, Sanford. A ver qué le cantamos a Sanford. Vamos a cantarle El Tren. Vamos con El Tren. El Tren. Venga, one, two.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 Pique para, pique para, pique para compañero. Pique para, pique para, pique para soy central. pum, chan, ah, chan, el tren se va, locomotora, a ah. donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, songo la malla y veo Pum, pum, chan, chan, El tren se va, locomotora, a donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, la golamaya y velo pa atrás. Que tú haces en landing. wat que tu ases en elandin. Zoebe, que tu ases Ga je mee met onze trein. Zoebe, que tu ases el elandin. Samen zingen is heel fijn. Zoebe, que tu ases el trein. Ben je pas op Marigold? Zoebe, que tu ases el trein. Kom maar morgen naar de Peron. Zoek ik het telegat het perron is in de krocht. Zoek ik het telegat en de trein begint om drie uur. Zoek ik het telegat drink, zingen in de bar. Zoek ik het telegat er is altijd een feestje. Zoek ik het telegat we zingen nog één keer dit er vrij. Zoek ik het telegat en nu starten we in de trein. Zoek ik het telegat drink, was uh, het, uh, het dubbele optreden van... <laughs> en, en het koor. Um, ja, morgen moet je komen kijken. En, uh... Maar die nummer, die nummer gaan we morgen niet zingen. Waarom niet? Ja, wat de, dat horen we niet bij dit concert. Maar, maar Fred maakt wel een mooi reclame voor... GELACH uh, <laughs> Dus ik, ik zal hem er maar inhouden. Ja, ja, ja, ja. We moeten dat een beetje, een beetje aanpassen, toch? Dat, uh... Ja, improvisatie van Fred deze keer. Ja, ja hij doet het heel mooi. Ja, mooi. Ja, op het sta station wordt er ook wel al even alles omgeroepen. Dus, uh... Ja, dan kan je dat hier ook wel doen. Nou, <laughs> nogmaals, bedankt voor het... Uh... DFM wenst u allemaal fijne dagen en een voortdurende